Brami werd gisteren begraven in de hoofdstad Tunis... waar het daarna ook tot rellen kwam. Uit heel Nederland zijn meldingen binnengekomen van blikseminslagen... en wateroverlast door zware onweersbuien. In Meerkerk in Zuid-Holland sloeg de bliksem in... in een rijdende politiewagen. De twee surveillerende agenten in de auto raakten niet gewond. Ook leidden blikseminslagen her en der tot brandjes. Het terrein van het Zwarte crossfestival in Lichtenvoorde... veranderde door de regen in een grote modderpoel...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 Er zijn geen meldingen over gewonden of verbrande huizen. Het is overdag zo'n 40 graden op Mallorca en er staat veel wind. Dat maakt het voor de brandweer moeilijk het vuur te bestrijden. Het weer, een gebied met buien, trekt over het land van zuidwest naar noordoost. Tijdens die buien zijn onweer en windstoten mogelijk. Het wordt vannacht niet kouder dan 16 tot 22 graden. Overdag trekken de meeste wolken en buien geleidelijk weg... waarna de zon geregeld gaat schijnen, vooral in het westen. En het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Yes, goeienacht. Daar luister je naar inderdaad. En het, uh, het gaat over spelletjes vannacht... Ik was vorige week op vakantie in, uh, in Zuid-Frankrijk, heb ik je ook over verteld, over die vakantie. En, uh, maar daar heb ik dus ook vooral weer heel veel spelletjes gespeeld. Zometeen ga ik dat spelletje met je spelen, 30 seconds, ga ik uh, mensen omschrijven. Kun kan jij inbellen op 0801121 als je weet over wie ik het heb. En ik heb ook prijzen, ja. Dus dan kan je ook nog wat winnen, dat zometeen. Uh, maar uh, eerst nog eventjes naar dit, ik had het er net al met uh, erover. over, over Klaverjassen. Ik zat van de week, was het natuurlijk super mooi weer in Nederland. En ik zat zo lekker aan het water, uh, aan het ei. Dat is toevallig dat de Filomonnen ook dat ei bier had. En daar nou was ik met wat vrienden. En die kwamen ook net terug van vakantie. En die zeiden: Frank. Wij hebben leren klaverjassen op vakantie van onze ouders. Ze dus we waren weer eens meegegaan met, met hun ouders, naar, naar Zuid-Frankrijk ook. En die hebben daar leren klaverjassen. En ik deed dat vroeger wel met mijn ouders ook op vakantie. En toen zei ik van, nou, laten we dan een potje spelen. Dus ik ging uh, met mijn broer tegen uh, uh, nou ja, die twee andere jongens. En dan hebben we gewoon lekker een hele avond twee potjes gespeeld. Nou ja, en één potje klaverjassen duurt ongeveer anderhalf uur. Dus... Ja, ik denk dat we gewoon drie uur lang in totaal uh, lekker hebben, hebben gekaart. En dat, dat was gewoon weer echt heel erg leuk. Dat je weer van die spelletjes doet. Lekker buiten zitten met een biertje erbij, een sigaretje erbij. En een zo'n kaartje leggen. En uh, dat deed ik tegen Kas, Cas, nacht Ben je daar? Jazeker. Yes. Wij speelden tegen elkaar klaar voor jassen. En ik vond het echt leuk om weer eens te doen. Ja, ik snap wel waarom jij het leuk vond. Ja, we hebben twee keer gewonnen, hè? <laughs> maar eventjes uh, terug, want ik, ik vertelde het al. Uh, jij hebt het uh, op, op vakantie eigenlijk geleerd, de Klaverjassen, hè? deze vakantie. Ja, ik had, ik had het wel eens gedaan een paar keer, maar. Uh, ja, weet je, dat zijn van die dingen die, die vergeet je eigenlijk weer. Maar nu, uh, ja, nu gingen we dus op vakantie. Het ging mijn vader een beetje stoer doen dat hij het zo goed kon. Ja. Want hij het altijd met zijn moeder speelde. Dus het was, uh, ja heeft het ons nog even bijgespreken. Maar wat, hoe, hoe ging dat dan? Ging u dan elke avond even, even een klein potje kaarten met elkaar? Ja, ja. En mijn vader die, die zegt dan niet... Uh, die zegt dan dat hij er eigenlijk geen zin in heeft. Maar uiteindelijk vindt hij het toch wel heel leuk. Dus dan moeten wij een beetje overtuigen. Ja. En als we hem dan overtuigd hebben, dan... Uh, ja, vindt hij het wel leuk. En, en wij willen het sowieso natuurlijk niet. En, en kon je hem verslaan uiteindelijk? Want dat is ook altijd wel een beetje een dingetje. Ja, tuurlijk, natuurlijk. Ja? ja, het was uh, mijn... Uh, ik heb twee broers, één oudere en één jongere. En dat was dus uh, de kleine broer en ik tegen uh, mijn oudere broer mijn vader. De eerste keer hadden we nog, de, moesten we nog een beetje inkomen, maar de tweede keer gewoon gewonnen. Ja, heel goed. Is dat nu ook je, je lievelingsspel, klaar voor Momenteel? Momenteel, absoluut. Ja, wat vind je er zo leuk aan? Um, ja, ik vind het wel leuk dat je zowel uh, kan opletten als niet kan opletten. Wat in ergste gevallen wel leuk is, eigenlijk moet je natuurlijk heel goed opletten. Ja. Maar omdat je weet dat iedereen een beetje relaxed speelt, eh, komt het eigenlijk altijd wel goed. <laughs> nou ja, je kan het wat Filimon toen net ook zei, je kan het op twee manieren spelen. Je kan het een beetje lam doen met een biertje erbij, een sigaretje, gewoon kletsen en af en toe de kaarten gewoon opgooien. Of je kan het echt professioneel gaan doen, dat je echt gaat tellen en dat je denkt van... Oh ja, die tien is eruit en dan kan ik nog die acht opgooien en dan de Nel en dan de Boer en introeven en roem. Je kan het zo ingewikkeld maken voor jezelf als je wil in principe. Ja, precies. Maar ik vind het wel moeilijk. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar uh, ik vind het wel moeilijk om echt uh, goed te tellen. Ja, ik ook. Ik ben veel, ik ben veel meer een gezelligheidsspeler. <laughs> ja, precies. Ik ook. Ja, maar ja, inderdaad. We, we hebben twee keer tegen elkaar gespeeld nu met, uh, met Klaver en Jij met je broer tegen mij en mijn broer. En we ja. hebben twee keer gewonnen. Dus we moeten een revanche aangaan, Kast denk ik. Ja, ik moet dat zeker doen, ja. Want uh, dit is natuurlijk een schande. Ja, dat kan eigenlijk niet, inderdaad. Ja. Normaal gesproken winnen ik altijd bij spelletjes. Ja, je, want je kan niet heel goed tegen je verlies ook, toch, eigenlijk? Nee, eigenlijk niet, nee. Maar, maar ben je dan makkelijker met dit soort spelletjes dan bijvoorbeeld met een sport of zo dat je dan wel denkt van, ah, het is maar een spelletje? Uh, nee, nou, ik kan wel tegen mijn verlies, maar ik kan er niet tegen als, uh, als het half gaat ofzo, weet je zo. Ik vind het niet erg om te verliezen, maar dan moet wel iedereen een uh, beetje zijn best doen. Ja, nou ja, maar dat hebben we gedaan. En dat gaan we binnenkort weer doen. Cas, dankjewel dat ik je mocht bellen ja. zo, uh, zo midden in de nacht. Succes ermee. Yes, dank je. En uh, nou, we gaan even een kaartje leggen, snel weer. Ja, een fijne haartje. Groetjes. De ja, Cas, dus uh, waar ik tegen klaar voor jas. Wat is jouw lievelingsspelletje en kan je een beetje tegen je verlies? 0800 1121, dan praten we erover Dit is The Cardigans met My Favorite Game. Margans en my favorite game. Goeie plaat hoor. En het gaat, over, nou ja, het gaat over je favorite game. Kom maar door, 0801121. Welk spelletje speel jij het liefst? Laat het weten. 0801121. En ik was, uh, ik was dus in, uh, in Frankrijk vorige week. En daar speelde ik uh, het spelletje 30 Seconds. En dan heb je daar ook een, een BN variant van. Dat heet uh, Koen Sanders Show uh, Vrienden van de Show Spel. En uh, dan wil ik even, even kort met jou spelen. spelen. Want jij zit ja, of in de auto, of je bent aan het werk, of je ligt in bed. En dan kunnen we even zo, nou, zo lekker regen slaat tegen de ramen. Onweer om je hoofd heen. En dan is het toch niks lekkerder dan om een, een spelletje te spelen. Um, de eerste die ik omschrijf is: Het um, is een man van de Soundmix Show. En um, ja, hij had ook een um, Jacques Ancona in de jury en zo. Nou, dat is, wel, dat is best wel een makkelijke deze, toch? Dat, weet je, dat is toch wel makkelijker. Ja. Um, dit is een media-gigant. En hij had samen met Joop van de Ende had hij een bedrijf. Nou, dat is ook wel een makkelijke. Uh, dit is ook weer een man. Hij uh, is dichter bij de wereldtijd door. Nou ja, dat zijn is, is makkelijke kaartjes dit. Oei, deze is wel iets lastiger. Hij is gitarist van een Haagse band. Um, hij was twee weken geleden te gast in dit programma. Ehm... Um, en zijn uh, ja, van een Haagse band. En zijn echte naam staat niet op dit kaartje. Het is zijn bijnaam. Hij was twee weken geleden het gast in dit programma. En dan de laatste. Het is een voetbaltrainer. En hij uh, was van Ajax onder andere in 1995. En nu van het Nederlands elftal is het onze bondscoach. Wie is dat? Nou ja, er zijn wel vijf vrij makkelijke. Als je hem weet, 0800 1121 dan, uh, dan kan je een prijs winnen. Dan kan je dit spel winnen, wat ik hier nu met je speel. 0800 1121 als je weet wie ik... Uh, wie ik uh, nou ja, heb omschreven. Kom maar door, 0800-1121. Niels, nacht. Hé hey Frank, goedemorgen. <laughs> hey, Niels, goedemorgen. Oh, een tijdje geleden, joh. Ja, zeker. Eh? Weet jij welke ik heb omschreven, Niels, of niet? Of heb je dat gemist? Ja, ik val net in de uitzending, joh, dat ik heb iets gemist. Ah, oké. Okay. Nou, dan, ga, ik, uh, dan, dan, dan uh, ga jij niet door voor de prijs. Maar dan, uh, dan wil ik wel weten van jou wat jouw favoriete spel is om te spelen. Ja, dat is een spel is, maar dat, is, uh, komt, dat komt er van de eenling. Dat is triviant. Ah! En de meeste de genius, de, de moeilijkste. Ja, die heb ik en hier ook denk, nog. Dat toen ik het spel kocht, hè, daar zitten plus minus 3000 vragen in. Dat vond ik nog niet genoeg, heb ik er nog even 8000 vragen bijgekocht. Wauw. <laughs> wow. Zo, te gek joh, maar weet je wat ze leuk is Frank? Nee. Dat, uh, dat is van alles, geschiedenis, muziek, cultuur... Uh, nou ja, uh, literatuur, alles, alles, alles. En uh, dan word je weer teruggesluit, wat je in je hersen opgeslagen op school. Wat je op school geleerd ja. hebt. Nou ja, en je leert er ook gewoon echt wat van. Want ik had dat ook uh, afgelopen weken uh, even gespeeld, gewoon maar meer voor de grap. Dat je, dus niet echt officieel, maar meer van dat mensen dan vragen voor gingen lezen en welke jij dan wist. Maar dan, uh, je leert er echt hele leuke feitjes van. Ja, want niet alleen dat, maar je wordt eventjes weer teruggesluit, wat je vroeger opgestoken op school. Ja. Dan word je even, tussen je oren gevrommeld. Maar win je als je het speelt? Ja, natuurlijk wel. Want je moet een hele bord moet je aflopen. Dan ja. Monopoly. Maar dan zonder geld. Maar het gaat om de eer, weet je Absoluut. Het is op televisie ook geweest, trouwens. Maar ook onder deze noemer gewoon triviaant? Of was dat meer met het mes op tafel? Ik meegeloof bij de Stros, dacht ik ook. Maar dat hebben ze van de wuis opgehaald. Waarschijnlijk, ik mensen dat niet bijster interessant. Nee, het is misschien een beetje droge kost. je zelf ja, ik ben misschien van. Ik, ik schat jou om het bij de 30. Kan dat? Nou, iets jonger. Iets jonger. Oké, okay, maar ik, uh, ik ben van uh, ik ben van 38, 1938. Ik ben een, ou, een oude knar, maar zo ja. jong vergezers te pers. Weet je wat ik vroeger ook wel kikken vond. Ik, uh, al die, uh, uh, die klavias en toestanden toep, uh, en toepen uh, en hartje jagen voel ik allemaal heel vervelend. Maar wat je wel leuk vond, is, is uh, handje raden. Ke Heb je er wat van gehoord? Nog nooit. Ha is dat ook met kaarten? Sta je, in de, sta je in de kroeg en dan heb je drie lucifers in je hand. En dan speel je met vier of vijf man, degene die daar ge ge gevoeliger is. En dan moet je raar hoeveel lucifers in je hand heeft. Elke keer als je het dan <tot> goed raadt, gaat één Lucifer af voor jezelf. En degene die erover heeft, heb je gewonnen. Maar je hebt dus, wacht even. Ik sta met jou in de kroeg, Niels. Biertje in okay. de linkerhand, de rechterhand hebben wij lucifers. Lucifers in je handen. En dan? En dan moet ik gokken hoeveel jij in je hand hebt. Samen met mij. En dat kunnen er acht zijn, maar dat kunnen er ook twee zijn. Nee, nee, nee. nee. met z'n twee is het zes. Hè? Drie universe. Ja. In je hand. Nou, ja. dan moet ik gokken gewoon hoeveel jij in je hand hebt. Oké. Okay. Nou. En dan? Frank, luister, ik had nog een vraag aan jou. Ja? Dat is wat ik al jarenlang jaar geleden zit, hè? Ik, ik spreek zeven talen. En, en weet je wat? Ik... ik... Ik weet niet of ik een oude lul ben, zo, maar ik ben een ontzettend goede muziekliefhebber. En, uh, weet je, en als jonge luizen de hele dag op televisie of radio hoor, ...ik kan er geen ene sotermyte van verstaan. Nee. Want ze staan een partijtje te schuiven. Dan <laughs> denk ik, jezus, mens, ik vind het prima hoor, als je lekker uit je bol gaat. Maar ik kan er geen rit van staan, want ik wil horen waar ze over zingen... ...en waar, waar die tekst inhoudt. Is dat vreemd? Uh... Een oude lullen oude lulle karakter. Ja, het hangt er een beetje vanaf wat voor muziek je luistert van hedendaagse muziek. Want je hebt natuurlijk ook heel veel muziek die gewoon teruggrijpt op de oude muziek waar dat aan is geïnspireerd. Maar bijvoorbeeld als je naar rap luistert of naar uh, trends en zo. Dat is allemaal wel wat heftiger en wat schreeuweriger en zo. Ja, maar ik kan, ik kan niet verstaan, en ik ken nog geen moer aan mijn oor hoor, maar <laughs> ik kan niet verstaan waar ze het over hebben. Nou ja, ik weet het niet. Misschien kan je dat, dat als een uh, nieuw spelletje doen, dat je gaat raden wat ze zingen. <laughs> ja, ik weet het ook niet, uh, uh, Niels. <laughs> nee, oké, okay, nee, maar uh, misschien... Uh, ja, wat ik wel erg interessant vind... En misschien is dat een spel misschien... Ja, ik ja, weet het niet, maar een beetje voor meer hoogopgeleide... mensen ja, mag ik natuurlijk niet zeggen, flink arrogant en zo... Maar mensen die dat spelen als eendlingen... Want het gros, uh, ja, wat is dat? Triviant, kan je dat eten? Nou, nah, nee, Triviant is toch een superbekend spel? Ja, precies. Ja. ja nee, dat is goed. Ik vind het een leuk spel. Ik ga even naar de, naar de prijswinnaars. Niels, dankjewel voor het bellen. Ik blijf luisteren Frank. Heel goed, fijne nacht. Goeie uitzending. <laughs> Groetjes. Hoi. Ja, je kon inbellen als je wist wie ik omschreef. En dat heeft onder andere Arno gedaan. Arno, goeiedag. Hey, goeiedag. Goeiedag. Welke, welke wist jij van de vijf die ik heb omschreven? Ja, ik dacht Louis uh, van Gaal. Ja, die was makkelijk hè. Maar die andere heb je niet meegekregen? Uh, uh, nee, eigenlijk niet. Gitarist van een Haagse band die twee weken geleden ook hier te gast was in mijn programma. Uh, heeft van dat uh, puntige haar vroeger, daar ontleent hij ze ook zijn bijnaam aan? Nee, nee, ik ook geen idee. De dichter van de wereld draait door met die bril op? Nee, die, ook niet man. Die, die, altijd zo, die altijd zo de gedichten schrijft volgens mij op woensdag met zijn kaarsje in het publiek? Ja, ik ben niet zo van gedicht geweest. Oké. Okay. Uh... Um, en deze dan nog eventjes. Hij had samen met, uh, met Joop van der Ende, dat, dat, uh, dat, samen zo, productiebedrijf. Dat is echt zo. Is de broer van Linda? Ja, Sean. Uh, ja, Sean de Mol. Ja. En de, presenta en de presentator van de SoundMix Show en zo. En van uh, de Mini Playback Show. Ja, hij is man. Ja, nou, heb je er toch drie? Ja. Dat is heel ah. netjes. En dan vraag, vraag ik even aan, aan Ronald. Ronald, had jij deze ook of had jij die twee anderen? Wist jij die nog? Ja, die andere schieten vanuit de binnen. Die, uh, die dichter, is volgens mij Nico Dijkshoren. Ja, heel goed. En die andere is dat Spike? Nou, heb ik ze alle vijf? Arno en Ronald, lekker <laughs> bezig hoor. Ja, toch? Hele goede. Ik, uh, ik ga, uh, ga dat Koerensanders spel naar jullie opsturen. Zowel naar Arno ja, als naar worden. jou, Ronald. Gefeliciteerd. <laughs> Ja, super. En uh, je moet even blijven hangen, want dan noteer ik gewoon alles qua uh, gegevens en zo. En dan krijg je het zo in de brievenbus. Ja, ik fantastisch. Yes, gefeliciteerd en een hele fijne nacht nog. Ja, bedankt man. Groetjes. Hoi, hoi. Zo zie je maar, op Radio 1 vallen ook prijzen te winnen. Een mooi Koen en Sander showspel. Ik uh, pak mijn uh, wandelzender en ik ga naar uh, de redactie van Radio 1, want daar wordt Kolonisten van Catan gespeeld. Dat ken je vast wel.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 Tomorrow day Crawling back to you Never thought I'd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 Monkeys met Do I Wanna Know op Radio 1 in BNN Nachtbrakers. En uh, tijdens de plaat ben ik uh, over de redactie gelopen en uh, daar zitten vier mensen aan, uh, aan een grote tafel: kolonisten van kantanten spelen. Stef, goeie nacht. nacht. Jullie uh, zijn van uh, Roll the Dice en jullie uh, organiseren het NK-kolonisten van Catan altijd. Uh, maar even voor degene die... Ik speel het ook graag in het spel. Ik vind het een leuk spel. Het is, uh, het is, je moet erover nadenken. En het is ook een beetje geluk natuurlijk, want er zijn dobbelstenen in het spel. Dus dan geloof ik altijd dat er geluk is. Maar wat is het? Um, ja, het is een spel waarbij je um, moet proberen om zoveel mogelijk punten te verzamelen... door het um, bouwen van huizen en van uh, steden... En daar heb je grondstoffen voor nodig. En voor de grondstoffen eh, moeten gedobbeld worden. En ja, als je dan op een be beetje goede manier kan... Dan, eh, ja, dan haal je dus de meeste punten. Ja, eigenlijk zo simpel is het. Ja. En jullie uh, zijn met, met z'n viertjes hier. Spelen het vaak. En hebben ook zelfs een uitbreidingsset meegenomen. Want je zei net tegen mij... van ja, als wij het gewone kolonisten van Catan spelen... zijn we binnen 20, 25 minuten klaar. Omdat we het zo vaak doen... Uh, jullie hebben de Zeevaarders-editie er nog bij. Ook nog Steden en Ridders zie ik, of niet? Ja, zee, Zeevaarders die hebben we in de, in de doos gelaten. We hebben Steden en Ridders uitgepakt. Omdat dat de meest strategische variant is. Waarbij uh, ja, dan nog meer kansen om elkaar in ieder geval goed was te zitten. Want dat hoort ook bij mijn spelletje natuurlijk. Ja, en hoe, la hoe lang spelen jullie er nu over? Want mijn programma duurt tot vijf uur. Het is, uh, even kijken hoe laat het is, bijna half vier volgens mij. Ja, zes voor half vier. Reden jullie het voor het einde van de show wel? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik vermoed dat we daarna nog wel een, een ander spel op tafel leggen. Oh, jullie zijn echt uh, fanatieke bordspelspelers. -spel is, is dit ook je lievelingsspel dan, colonist van Catan? Ja, colonist is, uh, is, is wel een beetje het, uh, ja, het spel wat altijd wel terugkomt. Wat altijd wel blijft. Um, ja, bij, de, bij de uitgever hebben ze daar ook inmiddels een hele hoop varianten op. Dus altijd leuk om uit te proberen. Ja. Maar er komen zoveel spellen in het jaar uit dat... Um, ja, je eigenlijk bijna maandelijks een nieuwe top drie hebt van, uh, van bordspellen. Maar speel jij dan ook heel veel bordspellen? Ja, uh, sowieso iedere maandag met een, uh, met een vriendenclub... en binnen onze vereniging Roll The Dice, uh, spelen we uh, één keer in de maand op zaterdagavond. En nu dus uh, kolonisten van Catan live op Radio 1 uh, op zaterdagnacht. Uh, ik zie al de, de, de blauwe huisjes staan, de rode huisjes, de witte huisjes... en de oranje huisjes. De nummertjes zijn al verdeeld. Kan er begonnen worden, of niet? Ja? Ja, ja, we gaan beginnen. Nou, de dobbelsteden. Oké. Nou, meteen. Is dat een goede of niet? Ja, het is 7. Uh, en um, <laughs> ja, dat is nou niet echt de meest ideale startworp. Maar dat geeft niet. Um, normaal gesproken zou je bij 7 uh, de ridder mogen verzetten. De rover. Um, alleen bij steden en ridders uh, gaat dat in de eerste ronde niet op. Dus. Ja, euh, ik zal het moeten doen met de kaartje die ik nu heb en geen extra grondstoffen. En dan moet je gaan ruilen nu, hè? Met je, met je tegenstanders en daardoor ook een beetje met je medestanders. Ja, dat klopt. Dus ja, mocht er iemand. Euh, wat heb je nodig? Stenen of bomen of ja. erts? Ik heb, euh, ik heb steen nodig, inderdaad. Ja. Dus ik ga eens even kijken naar mijn nee. tafelgenoten. Maar wat heb je er uh, voor in ruil terug? Ik heb daar een schaaf voor. Uh. Even kijken. Nee, nee. nee Helaas. Kan ik ga het Helaas. niet doen? Niemand? Ja. Nee, nee. Ja. Ja, dan mag jij gooien, hè? Ja. Ah, ja, dan is de volgende nee. speler, check. Zes, kijk aan. Dan, ja, de boot gaat ook verplaatsen, hoor. De vikingen komen dicht. Ja, en uh, ze zijn hier lekker kolonisten van Catan aan het spelen. En terwijl ze dat doen, kan jij inbellen, 0801121. Wat is jouw favoriete spel? Misschien ook wel kolonisten van Catan. Of, ja, het spel der spellen. Het meest verkochte spel ooit, Monopoly. 0800 1 1 dit is JJ Kale met After Midnight. En uh, hij heeft een eerbetoon aan de man omdat hij uh, gisteren is overleden op 74-jarige leeftijd. After We After Midnight.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 We're gonna let it all hang We're gonna cause talk and suspicion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 JJ Kill. Inspiratiebron voor veel, uh, voor veel mensen. Ook uh, voor Eric Clapton. Die heeft deze onder andere gekofferd. En ook nog cocaïne heeft hij gekofferd. En dat zorgde eigenlijk voor de grote bekendheid van JJ Kill. Want zelf was hij een beetje ja, schuchter. Die zat gewoon lekker op een uh, barkrukje op het podium. En die, uh, die, die zong zijn liedjes. Maar die wilde eigenlijk niks ja, te weten van, van het rijkdom, van het sterrendom. Maar uh, nou ja, dat het een ster is, dat hoor je wel. JJ Kill met After Midnight. WNN Radio 1. Frank van der Lende. Yes. Ja, het, gaat dus, het gaat dus over spelletjes vannacht. Omdat, ja, ik vind een vakantieperiode een beetje ook een spelletjesperiode. Dus dat je gewoon lekker met je vrienden nog een kaartje legt... tot uh, s'avonds laat, biertje erbij, sigaretje erbij. Lekker kletsen tussendoor. En onder andere uh, ook gewoon uh, nog een beetje met je kaart spelen. Of uh, dus uh, 30 seconds. Een beetje het spel. Who's the man? Je hebt allemaal andere benamingen ervoor... waar je, waar je mensen moet omschrijven door middel van uh, nou, wat ze doen... Hoe ze eruit zien. Alleen je mag dus niet hun naam noemen wat op het kaartje staat. Toen net al gespeeld. Ik doe zometeen nog wel eventjes een ronde. Vind ik wel leuk. Um, en het, het gaat dus over wat jouw favoriete spel is. Onder andere. 0800 1121. En zoals elke week ga ik uh, eventjes naar de B&N-bar. Waar mijn vrienden zitten. En mijn collega's. Want die, uh, die praten mee over het onderwerp van vannacht. Over hun favoriete spelletjes. Ooit Bar. Toen ik als uh, uh, kind wilde ik altijd de bordspellen die er het uh, meest flashy uitzagen. Dus dan wilde ik bijvoorbeeld Muizenval. Want er is dat soort ding bij dat dan viel. Ja. En uh, uh, Spookslot, want dat is je toffe uh, dingen. Staff stuntpiloot. Ja, dat is de beste. Sowieso. Maar dat, het blijken altijd de stomste spelletjes te zijn... Uh, uh, ik. Ik, ik heb het spookslot nog thuis ja? en ik heb het laatst weer even in elkaar gezet met een uh, vriendin van me. En alles werkte nog gewoon. Het is zo episch, want ik had er tien jaar niet meer gespeeld. Hey, ik ben niet zo'n spelletjes persoon, ik hou er niet heel erg van. Het enige wat ik me nog altijd kon herinneren was uh, Cluedo, vond ik altijd heel erg tof. Dat je met die kamers en die moordwapens de moordenaar moest vinden. En inderdaad, nu dan Stef Stuntpiloot... maar dat is dan meer een drankspelletje inmiddels. Dat is dan niet meer echt... Uh... Hoe gaat ik dat ik dan? ken Stef Stuntpiloot niet. Ja, je, je hebt een soort uh, bord voor je... waar een soort uh, molentje op staat... met verschillende helikoptertjes eraan. Ja, ja. En je moet... Uh, hoe leg ik dat handig uit? Je, het, het draait rond en je moet ze slaan op het juiste moment... dat jouw helikoptertje weer de lucht invliegt, als ik het goed zeg. Ja. En uh, volgens mij als je te laat bent, moet je drinken. Zag je het zo goed? Dus vanaf een bepaalde leeftijd werd dat toegevoegd. Dat ja. was gewoon normaal een, een, een bordspel voor kinderen. Voor drie jaar ouder. Ik heb geen idee hoe het normale spel werkt. Zou dus je kan je overal ja. te maken natuurlijk, hè. Als je kolonisten doet en de, je hebt drie erts dat je dan tequila moet drinken. Sorry. Maar hoe zijn jullie met spelletjes? Want ik krijg dus best wel vaak het verwijt dat ik dan best wel competitief ben. Eigenlijk gewoon te competitief. En de Rus zelf. Ja, ik word gewoon heel fanatiek. Ik vind ook dat je competitief moet zijn, want anders dan moet je geen spelletje doen. Dus anders niet, ja. is het ook niet leuk, vind ik ook wel. Mensen die mensen laten winnen, daar kan, daar kan ik niks mee. Mm. Monopoly, hoe vaak hebben jullie een spelletje Monopoly afgemaakt? Maar helemaal uitgespeeld? Ja, is ja, wel ja, vaak. Ja? Nee, nee, ja. Ja. Ik deed het dus heel vaak met mensen die dat veel te lang vonden duren. Ja, en op een gegeven moment zeiden ze, ah, het is mooi geweest. Ja, en dan kan ik er ook niet tegen. Ik wil verdomme dat spelletje afmaken Dat heb ik nooit <laughs> begrepen van risk, wat ik sowieso een kutspel vind. Maar dat mensen echt drie dagen, nee, niet aankomen. Dat staat ja. er nog van dit dat, dat, dat gaan we nog afmaken. Dat kan, dat kan lang duren. Dat is echt niet normaal. Dan heb je heb je, je opdracht dan moet je bijvoorbeeld Azië en, en uh, Afrika uh, moet je veroveren. En dan, dan heb je het bijna op één land na, en dan heeft iemand anders die zoveel uh, landen gewoon moet veroveren. Die wals weer over alles heen. En nou, ik heb echt nachten doorgehaald met dat spel. Ja, ja dus ik ben heel snel klaar. Ik ben inderdaad zo iemand die dan zegt, oké, okay, na nou een half uur, laat we lekker zitten. Maar hoe eindigt Monopoly eigenlijk? Wanneer heb je gewonnen als, als, als iemand helemaal failliet is, toch? Als de rest helemaal ja. failliet is. Ja, en dan heb jij als iemand al het, al, al het geld heeft. Ja. En, en andere spelletjes tegenwoordig? Ja, ik, ik, vroeger, toen ik nog studeerde, deed ik best wel veel spellen. Gingen we echt wel avonden met lauwe blik bier dat doen, maar tegenwoordig... Ik mag graag bedanken... De ja, jij noemt dat als je de Boel, dat snap ik. Voor de leek, voor de leek. Er zit een verschil tussen. Je de Boel is een soort uh, containerbegrip... voor alles wat je met ballen kunt doen, Wieke. Echt waar? Petank maar... uh... is een, uh, ja, een, een, een, een subcategorie daarvan. En maar, maar... maar zegt niet iedereen in Nederland dat dan verkeerd? Ja. Iedereen, iedereen in Nederland bedoelt toch gewoon dat spel met die balletjes? En... Ik ben gestopt met corrigeren, ja. En we spelen dan Libre, en dat is uh, te gek. Wat is Libre? Ja, dat alles mag. He? Maar dat is ja. toch gewoon, gewoon knikken voor volwassenen. Maar ik, wat is? Oei. Nee, bij uh, nou ja, de, de, de echte petankers willen bijvoorbeeld niet dat je uh, gebruik maakt van de achterwand. Wij doen dat wel. Ah, oh, oké, okay. ja. ja en, en pokeren is dat nou als je gaat pokeren met je vrienden? Is dat dan een spel? Ja, dat is wel een spel. Een kansspel. Ja. Ja. Uh, dat vinden de pro's weer niet. Maar als wij het zouden doen, dan ja. is het eerste spel, ja. Maar voor, voor de echt mensen die rekenen, is het wel een sport. Maar dat heb ik ook echt aan tijd gedaan. Dat was ook echt een raasje. Echt uh, anderhalf jaar. Ja. En nu zie je het ook bijna niet meer. Wel leuk om te doen altijd. Ik ben niet hoeveel oh, van die dozen met visjes ja. er in Nederland kast ja. ja. kast. Of, of op Marktplaats. Tegen elke nemelijk bot. En ik heb laatst nog alle regels van Klaverjassen geleerd, omdat ik een meisje heel erg leuk vond. Die heel erg graag mocht Klaverjassen. Oh. En toen uh, was het toch veel te moeilijk. Het is ook helemaal niks geworden. Maar mijn, mijn, oude, mijn, ouders, mijn ouders deden altijd een vroeger. Met, uh, maar is dat ja. niet heel oudbollig? Of zou dat, zou dat ook leuk zijn voor ons? Ik ken dat nou ook helemaal niet. Zijn goed die kaart spelen allemaal? Trek uh, ja, dat hand. doe je dan weer in koppels dus Met z'n vier tegenover elkaar, je hoort bij iemand. En... het is toch best wel moeilijk? Ja, dus dat dus is dus dus dus wel dus een sport dus ook he. Ja, er zitten veel, uh, veel regels bij, klopt. Ik heb uh, uh, een tijdje in het buitenland kon In elke uh, discotheek stond ook een, een blackjack tafel. Maar die mensen zijn dus heel vaak dronken. Ja, dus, uh, yeah. en, uh, een vriend van die was uh, mee en die was op een gegeven moment zo dronken. dat had hij, had hij 21, maar zei kaart! Het is de dealer van de ja, Maakt me niet uit! Kaart, kaart. Maar dat mag dan eigenlijk weer helemaal niet van de. Ja, gekke huis. <laughs> gekke huis hoor, als het om spelletjes gaat in Boidsborg. <laughs> Hoe ben jij als het om spelletjes gaat? door 0800 1121. Marco, um, jij, jij hebt ingebeld en uh, ik ben benieuwd wat jouw lievelingsspel is. Goedennacht. Ja, goedenavond. Wat, hey. uh, wat speel jij graag? Uh, mijn favoriete spel is uh, Call of Cthulhu. Kal of Cthulhu? Ja, zeker weten. Wat is dat? Nou, je moet je voorstellen, je bent in de jaren 20, jaren 30 in een, uh, in een, in een dorp. Ja? Mm -hmm. En uh, je bent met uh, vier tot acht spelers. Jij bent degene die de wereld moet redden. Misschien een beetje cliché, maar... Nee, prima. Uh... Clichés kunnen geen kwaad in bord spelen. Nee, zeker niet. Alleen het leuke ervan is, is in, uh, in dit spel, zeg maar, uh, dan ga je dan... Uh... Het, uh, elke, elke beurt heb je dus het bord. Wat een, uh, uh, dat zorgt ervoor dat de er monsters komen. Dat zorgt ervoor dat er dingen op het bord gebeuren. En je kan gewoon niet winnen zonder dat je samenwerkt. En uh, iedereen heeft zijn eigen achtergrond, waardoor hij op dat dorpje is om de wereld te rennen. Ja. En uh, het mooie aan het spel is eigenlijk dat, uh, bij wijze van spreken, het heeft, aan de ene kant heeft het geluk. En aan de andere kant is de, is de strategie. En... Uh, ja, je moet het een beetje, je moet voordat je überhaupt het bordspel hebt opgezet ben je een half uur verder, maar als je eenmaal verder bent, dan zit je echt gewoon volledig in die hele uh, oude jaren 30 horror -scene, uh, <laughs> zit je in. Je moet, elke keer als jij een actie doet, bij wijze van spreken, je komt bij de, uh, bij, de, bij de bakker in het dorp. Yeah. En de bakker in, in de bakker in het dorp dan moet je een actie verrichten en uh, je moet steeds meer informatie vergaren om het opperwezen zeg maar, uh, dood te krijgen. Maar er zit gewoon hele, hele, hele grappige humor zit erin, aan de ene kant en aan de andere kant zit er uh, uh, nou ja, voor de uh, cultcavins onder ons, zeg maar Evil Dead-achtige slechte uh, horror-delen uh, uh, uh, uh, zit erin. Het van alles. En dat kan echt van anderhalf tot zes uur duren, dus dat wow. is echt uh, goed vermaakt. Zes ja, uur ja. lang, want jij je zei het al, je bent, je bent een half uur bezig met het opbouwen. Hoe groot is dat bord dan wel niet? Ja, nee, uh, als je alle uitbreidingen hebt, dan heb je een bord van oh, een tafel van ongeveer 7 bij 3 nodig om alles goed te krijgen. <laughs> hoe kan dat nou? Dan moet je echt een enorme tafel kopen. Ja, nee, dat klopt dat, dat ja. Dat wow. Alle uitbreidingen en alles moet dan bij elkaar passen. Dus dat is, laten we zeggen, echt voor de, nou ja, ja mensen noemen dat dan nerds, maar ik zou zeggen, gewoon voor de fanaten. Voor, de liefhebber, uh, ja. De liefhebber is precies hoe je het noemt. Maar hoe vaak speel je dit dan, uh, Marco? Want uh, als het zo lang ja. duurt en het is zoveel opzet tijd en zo. Ja, nou ja, dat, als het een beetje uh, de zaakje slecht weer is. Hè, dan één uh, nou ja, keer in de maand. Dan uh, gewoon met, uh, met uh, vrienden die, uh, ja, die, die helemaal in die... Zeg maar, dus dat, is, uh, dat kan één keer in de maand ongeveer, denk ik, gemiddeld, ja. Ah, nou, dan ben je wel even zoet een avondje. Dan moet je op tijd beginnen. Ik denk dat je wel een uurtje of zes moet beginnen dan eigenlijk. Anders ben je uh, al pas... Eens... Uh, ja, dat valt mee, maar we, we zijn ook niet echt van uh, acht of vijf mensen, hè. Ik bedoel, uh, vier uurtjes, vijf uurtjes slaap, dan heb je wel, uh, wel weer genoeg. Ja, dan kan je er wel weer tegenaan. En het heet Cal of Cthulhu, hè? Ik denk dat we ja, het nog een keer Ja, ja helemaal. Ben jij sowieso een spelletjesliefhebber, Marco? Ja, zeker weten. Zullen we dan nog zeker eventjes? Ik heb, uh, ik heb hier het Koen en Sander show spel, waarin je dus mensen uh, moet omschrijven en dan uh, moeten anderen hem raden. Ik, uh, ik draai het <laughs> zandlopertje om en dan moet jij ze raden, oké? Okay? Het, het is 30 seconden de tijd, heb ik ervoor. En dan moet jij, als ja. je het weet, meteen zeggen wie het is, volgens jou. Oh, dan ben ik echt ontzettend slecht in, hè? Oké, okay, gaan we. <laughs> ja? Ja, oké. Okay. Top. Uh, Fries model. Uh, heel mooie vrouw. Uh, ze komt uit Friesland. Een model. Eh... Uh, je kan ook, haar achternaam, je kan ook een soort haar hebben, daarvan. Ah, uh, ja, uh, dat ligt op mijn puntje van mijn tong, <laughs> Oké, okay, die laat ik even links liggen nog. Uh, presentator ja, ja. van de Fara, uh, een beetje dikker, uh, die komt, uh, die heeft heel veel shows gemaakt. Kaal, homo. Nou, dat zijn wel heel veel uh, aanwijzingen. Ja, dat is ook niks nieuws, natuurlijk. <laughs> Weet je het? Hey, uh, ik moet trouwens iets heel lulligs zeggen. Ik, uh, ik, ik bel nu terwijl ik rij. En, oh, de tijd is uh, ook, ook om. <laughs> Oh. Nee, het zandlopertje is leeg en we hebben, je hebt niks geraden. Je, bent, je was beter, denk ik, in het andere spel. Ik denk het wel, ja, sorry, maar er rijden ook serieuze politie achter me. Ik moet niet oh, nou snel ophangen, jongen. Hey, bedankt hè. Ja, jij bedankt voor het bellen, groetjes. Hoi. Oh, hij speelde een spelletje met de politie. Ik speelde een spelletje met hem, maar hij, uh, hij wist er geen. Een. Het is een beetje een loser, hè. Oh. It's back met loser. Wat is jouw favoriete liedje in Bella 0800 -1 -1 -1. En ik speel gerust nog eventjes uh, dit spel met je hoor. Ik heb ook nog die en die. was a in my veins, to cut the with the eye Spray paint with with the Kill the the cruise control. Baby's in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches. Sleep on the love seat. So I keep saying I'm insane to complain about a shot. de verliezers van een spelletje, want die, uh, ja, dat zijn de losers, hè? Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers BNN op Radio 1... en het gaat over je favoriete spel. Een van mijn favoriete spellen is uh, echt, echt, echt een traditioneel bordspel... Kolonist van Catan. En uh, dat zijn ze dus ook aan het doen hier op de redactie. Ik ga zo meteen weer eventjes kijken uh, hoe het, uh, het er aan toe gaat. Ik wilde eerst meespelen, maar ik dacht van ja, is toch lastig... moet ze elke keer wachten uh, als ik hier in de studio zit... En dan kunnen we alleen maar spelen als ik een plaatje aan de rij ben. En ik zit hier natuurlijk ook voor jou 0801121. Wat is jouw favoriete spel? En uh, we kunnen ook gerust samen uh, een potje spelen. Goeiedag, Marco. Of Marcel, sorry. Marcel? Ja? Yes, hallo. Goeiedag. Ja? Je bent in de uh, uitzending. Uh, ja, eh. Uh, ja, net over die uh, drie. Uh, over die uh, over die, uh, over die uh, over de meisje in de, uh, in de model ja. ja want ik, ik kon oh. raden inderdaad ja uh, de duitse heel goed en die andere wisten jullie ook presentator van de vara kaal dikker, homo uh, Paul de Leeuw ja gaan we nog eventjes door uh, lekker wijf komt weer voor BNN werken ook uh, heeft een zus uh, Krullen, zwart haar uh, uh. Heeft Verkering met Thijs Reumer. Ja, dat is zus. Katjes schirma. Yes, en dan nog eentje. Een rapper droeg vroeger altijd een petje. Zijn achternaam is afgekort tot één letter. Nee, die weet ik niet. Had een hitje met Lijpen Mokroflever en zo. Hij heeft voor de koningin gezongen. En, uh... Zit nu ook uh, in die reclame voor die telefoons. Uh, uh, nee, ik kom er niet op. Alibi? Nee, nee, nee. Ken je die niet? Die ken je wel. Nee. Nee? Nee. nee? nee. Oh, oh. Zometeen ga ik ook nog even Triviant spelen, Marcel. Dus als je, als je blijft luisteren, kan je ook nog meedoen met de vragen thuis. Um, wat ja? is jouw lievelingsspelletje? Uh, 21. Ah, maar 21 of Blackjack, want daar zit ergens een verschil in, toch? Uh, 21 met, uh, met Katon. Ja, nou ja, nee, want je hebt uh, 21 speelde ik vroeger ook altijd. Voor geld op school. Dan zat je in, ja. de, in de kantine zeg je te spelen. Maar, ja, uh, uh, dat heb ik dus ook gedaan. Dus, uh, ja, wat vond je daar zo leuk aan? Of vind je daar zo leuk aan? Ja, het uh, ging al met en mijn dubbeltjes. Dus uh, vroeger. Maar kan je het ook een beetje goed, of niet? Uh, ja, vroeger wel, maar nooit niet meer. Dus, uh, nee, speel je het nooit meer? Nee. Hoezo niet? Mijn ja, tijden voor tijd voor dus. Uh... Speel je nu nog wel eens een spel, een woordspel of een kaartspel? Uh, heel, heel weinig. Hmm. Behalve dan nu op de radio met mij. Ah, laten we er nog eentje doen, Marcel. Ik pak nog één, één kaartje eruit. Nee, laat twee kaartjes. Hup, even kijken. En dan moet jij weer even raden, oké? Okay? Ja. Uh, deze. Oh ja, dit is wel een leuke. Um, zij presenteerde samen met Carlo Botswart een TV-programma vroeger. Van Telekids is zij. Uh, Irene Mars. Ja, dat is een goede. En uh, deze, dat is een, een basketballer uit Amerika. En, uh, uh, oh, dat mag ook niet volgens mij, Amerika. Uh, uit het grote land aan de andere kant ja. van de oceaan. Maar dat ja, ja, die is ook goed. Je bent er goed in. Ja? Je bent er heel goed in. Ja? Nou, dankjewel voor het bellen, Marcel. Is goed. En een fijne nacht nog. Ja, zelden. Top. En op de achtergrond ja, hoor je. Ja. Dag, dag. Weet je dat gekolonist, hoor je? Ik bed ik Eerst is het aan hoor nou echt. Iemand iets weggelegd. 7, 7, ja, door het 6, einde oh. van Cindy Laper hoor je al uh, met Time After Time... ...hoor je eens al druk coronisten van Catan spelen hier op de redactie bij Radio 1. Maar dan volgens mij gaat het bij jullie het beste, hè? Want ik zie bij jullie vrouwelijke gezicht aan deze kant. Ja, vrolijkheid is altijd een goede stemming natuurlijk, maar het gaat wel aardig. Ik, heb, uh, ik ben al op weg om een uh, lange handelsroute te maken en ik hoop die kaartdaak ook, uh, ook te ontvangen. En uh, ik ben al beschermd met een uh, mooie ridder voor... Uh, de Viking die onderweg zijn. Uh. Maar het gaat, het, gaat wel aardig. het gaat wel aardig. Wat is nou jouw tactiek als je dit, uh, dit uh, spel speelt, Colonist ja, ja, van Catan? Uh, het is vooral veel geluk in mijn kant. Het is maar waar je, het, het is, het is je net waar je gooit en waar je uh, uh, gehandeld krijgt met de rest. Uh, maar je probeert uh, je, je metropool op gang te krijgen. Wat? Je metropool, wat is ja, dat? Je hebt uh, uh, uh, bij en Ridders de uitbreiding. Uh, jullie kunnen het niet zien op de radio, maar ik heb hier een heel mooi bordje voor me liggen. En uh, daar kun je. Uh, Grondstoffen voor betalen en dan krijg je een opwaardering. En als je goed gooit, krijg je er uh, zulke kaartjes voor, zoals uh, deze. En die uh, kan ja, je niet zeggen wat het is, hè? He? Wat nee, je het ik wat je hebt. niet kan zeggen wat het is, maar ik kan het wel even zeggen. Dit, dit uh, stelt mij in staat om uh, lekker uh, uh, normaal gooien, dobbelstenen. En dit, met deze kaart mag ik zeggen wat de uitkomst daarvoor is. Oh, dus, dus dan kan je weer jouw grondstoffen beter uh, tot je krijgen, eigenlijk. Juist, juist. Dan kan ik in één keer zeggen 12, er wordt bijna nooit gegooid, en kan ik zeggen, nou is 12. Is er een beetje haat en nijd ook hier, of is het wel gewoon een goede sfeer? Vriendelijkheid met, met haat en nijd onder de gordel steken en zo. Dat mag wel, maar het is allemaal vriendelijk bedoeld. Want iedereen wil toch wel winnen, neem ik aan als je dit spel speelt. Wie, wie niet? Wie niet? Winnen is altijd uh, de, de eerste. Nee, gezelligheid is het eerste wat bovenkomt. Gezelligheidsspel, zeggen ze. Gezelschapsspel. En ben jij nu ben jij nou aan het winnen of niet? Absoluut helemaal niet. Wie gaat er dan kop dan? Jij misschien? Het um, ziet er nou uit van wel, ja. Ik heb drie ja. punten. Ja, heb Samen wel. met Frank, ja. ja Spannend. Ja. Ha, ja, ga nog maar eventjes door. We hebben nog eventjes... Uh, ja. het, is, het is bijna vier uur, maar tot vijf uur is het programma. Dus jullie hebben nog een, een ruim uur om te ja. spelen. Ja, dus dat is ja. geen probleem. En uh, sterkte, voor wie moet ik het meest sterkte wensen? Jou volgens mij, hè Stef? Ja, ik sta er niet zo heel gunstig voor, maar uh, ik kom terug. Wees maar niet bang. Ja. Ik uh, zie zo meteen uh, de uitslag wel. Succes, uh, mannen en vrouw. Ja. En uh, terwijl ze lekker aan het spelen zijn, uh, ga ik naar Henriette. Henriette, goeie nacht. Henriëtte. Henriette. Ja. Hoi. Wat is, uh, wat is Hoi. jouw lievelingsspel? Uh, mensen erger niet. Mensen. Oh, want je bent ja. goed in uh, mensen ergeren of juist niet ergeren. Nou ja, goed. Uh, zijn mijn vriend. Oh, sorry. Wat zei je? Dat zijn mijn vriend. Ik zeg van, uh, wat is nou een origineel spel om te bedenken? Zij die mensen erger niet. Ah, oh, omdat je dat graag wil spelen? Nee, nou ja, ik, uh, ik speelde het vroeger altijd. Uh, dat vond ik wel leuk. Ja. Vroeger toen ik klein was. En uh, ben je er dan ook goed in? Blijf je dan heel rustig? Laat je je niet uit de tent nou lokken? Ja, goed, uh, ja, nou ja, goed, er was altijd geen vriendin die altijd won. <laughs> maar goed, ik won ook vaak hoor. Ja, en wat dus, uh, is jouw tactiek dan? dan? Wat is jouw tactiek met mensen ergens hier niet? Nou, dan hadden we zo'n uh, dingetje, weet je. Zo'n modernere, en dan kon je zo klikken... En dan uh, moest je gewoon... Ja, was moet je gewoon geluk hebben. Had jij zo'n dobbelsteen in zo'n soort zo Dat je zo erop moest klikken ja, in het midden ja, en dat hij daar zo opsprong? Ja. Maar, maar dat was bij vrienden dan, hoor. Ah, wat vet. Ja. Die had ik ook inderdaad vroeger. Ja. En, uh, ben, en je, uh, ben je Monopoly-speler ook, of niet? Uh, ja, dat heb ik ook wel eens gedaan, ja. Met, uh, met allerlei straat en zo. Ja, en, uh, en Scrabble en uh, Vier op een en zo. Scrabble win ik altijd. Daarom wil niemand het met me spelen. <laughs> ja, ze willen het altijd met me spelen, maar ik win het altijd. Ja, dat is ook niet leuk natuurlijk. Nee, hè? Nee. En uh, hoe zit je met, uh, met... Maak je dan hele lange woorden? Of ben je dan slim met drie keer woordwaarden? Wat is jouw tactiek dan uh, met Scrabble slim weer? Slim en lange woorden. En korte woorden. En slim. Oefen je, je ook op, op je telefoon? Woordwaarde en zo. Wat zeg je? Oefen je ook op je telefoon? Heb je ook dat spelletje Ruzzle of zo heet dat? Ruzzle. Nee, nou, nee, nee, nee, nee, dat heb ik niet, nee, nee, nee. Want dan kan je tegenwoordig ook met al die apps... kan je heel goed bord spelen en je eentje spelen. Ja, ja, ja, Maar mensen erg je niet dus, je lievelingsspel. Ja, vervolgens voor, voor, voor mensen ergen je niet. Ja. Ik zou zeggen van, uh, ja, je moet je gewoon uh, iets minder erger aan elkaar doen. <laughs> Oh, het is eigenlijk ook Mijn gewoon een... Stichter, een een wij... idealist, hè. Ja, een wijze les voor zo, het echte leven. Helpen, zo. Ja. Ja maar dan dus zouden eigenlijk de wereldleiders en met elkaar zouden we zich minder moeten erger aan dingen ja ja ja, ja dat, is, dat is dan gewoon uh, meer om elkaar geven Huppakee, dat zijn goede woorden hoor je ja. die, die, die, die spreekt Henriette helaas <laughs> nee, heel goed mag je een fijne avond wensen nog fijne nacht maar uh, wat uh, oh. is er nog is, is er nog een prijs te winnen of zo? <laughs> uh, nu even niet ik ga volgend uur ga ik triviaan spelen en dan kan je wel weer een prijsje winnen Oh ja, en Cluedo vind ik ook altijd erg leuk. Cluedo? Ja, Cluedo, ja. Moet je naar, op zoek naar de dader, hè? Met welk moordwapen en ja. welke kamer? Ja, en zo, die van de EO, van, van, van, van dat spelletje van, van die, die aardige man, weet je wel, die altijd zo, zo, zo aardig zo doet en zo. Bert van Leeuwen dat is dat? een leuk spel. En de, de van top, Holland's topmodel, weet je wel, daar gaan ze de mooiste uitkiezen en zo. Schitterend gewoon, ja. werkelijk waar. En uh, darts, schitterend gewoon. Darts? En vooral die met die kale kop, weet je wat? Die vind ik zo mooi, zeg. Koos Nou ja, hoe heet die? Ik zal eens vragen. Jan, hoe heet die fan van uh, darten? Die Nederlander? Is dat uh, Mighty Mike van Gerwen? Mark van Gerwen, ja. Ja, ja die, die, die, die, gaat, die gaat goed inderdaad. Van Gerwen zeg maar, ja. Dankjewel voor het bellen, uh, Henriette, En uh, blijf luisteren, want volgend uur geef ik prijzen weg weer, hoor. Met Triviand dit keer. Met Triviant dit keer? Ja. Oh, dat vind ik helemaal erg. Blijf luisteren. Goed. Groetjes. Goed. Doeg. Het gaat over spelletjes vannacht en uh, volgende uur ga ik dus weer een spelletje spelen. Kan jij aan meedoen als jij de vragen weet van Triviant? Kan je een prijs winnen? Inbellen doe je op 0800-1121.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 La, la, la, yes I'm falling And she keeps calling me back again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 We in me back schaap? Nee, <laughs> Hot, outside. Out, outside. Out, outside. <laughs> Ze zitten op de redactie bij Radio 1 hier. Zitten ze kolonisten uh, van Katan te spelen. En we hebben een microfoon daarop nou gehangen zodat uh, we ze ten alle tijden kunnen volgen. Dus je hoort ze nu discussiëren over grondstoffen en uh, wie uh, elkaar wel en niet gaan helpen. Zometeen uh, gaan we door hoor, met spelletjes spelen op Radio 1 0800 1121. The N. N.